Een Marokkaanse Nederlander zegt dat Marokko hem vasthoudt... op verdenking van het ronselen van strijders voor Syrië. De man, al Hassan Akouk, heeft tegen Nieuwsuur gezegd... dat hij nu bijna vijf weken in een Marokkaanse cel zit. Hij zegt dat hij onschuldig is. In Nederland voert hij actie voor Behind Bars... een islamitische organisatie die volgens de AIVD betrokken is... bij het ronselen van mensen voor de strijd in Syrië.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 Goedenacht. Het gaat over boetes vannacht. En uh, toen net hoorde je Bert. Ik uh, praat zo nog eventjes met Bert verder. Maar ik zat tijdens het nieuws ook weer na te denken over boetes, boetes, boetes. Wat voor boetes heb jij gekregen? 0801121. Weet nog dat ik een keer uh, ik had een vriendinnetje lang geleden, vijf jaar geleden of zo in uh, in Bussen wonen. En toen uh, ging ik naar haar toe op een zondag. En toen had ik nog zo uh, studenten OV. En uh, ik had er echt geen seconde bij nagedacht. Het was een van de eerste keer dat ik daar naartoe ging. En in het weekend reisde ik in principe niet. Want ik hoefde alleen dan uh, door de week van Amsterdam naar Utrecht. Maar nu ging ik dus uh, ook in het weekend nou, met, met, met de trein. Dus ik had er helemaal niet aan gedacht om een kaartje te kopen. Dus ik zat daar lekker... ...boekje te lezen in de trein, radio, muziek luisteren. Nou, ik... Helemaal prins, heerlijk. Nou ja, dus de... zo zie je zo <laughs> dat moment. Dan zie je die conducteur door die deur komen. En dan, dan, dan, dan, dan, ja, dan slaat het schrikje om het hart en dan denk je, oh, shit, oh, geen kaartje gekocht. Oh, en ik heb natuurlijk geen, oh, en ja en dan, ik heb, ik heb nog van alles geprobeerd, uh, nog smoesjes, van ja, ik ga naar, gewoon eerlijk, ik ben dan wel eerlijk, ik ben niet zo goed in liegen, dus ik zei van ja, ik uh, ga naar mijn vriendinnetje toe voor het eerst en ik ben vergeet, niks daarvan. Volgens mij lukt het vrouwen eerder dan mannen, om dan uh, een beetje die charmes in de strijd te gooien bij zo'n conducteur, maar ik uh, kreeg gewoon, huppakee. Uh, een dikke prent. Omdat ik uh, zwart aan het rijden was in de trein. Wat voor, wat voor dingen heb jij uitgehaald waar je een boete voor kreeg? 0800-1121. En uh, Bert, even uh, een kleine samenvatting. Jij uh, zat dus op de brommen van je werk, terug naar huis. En je, uh, je tas was omgewisseld waar je paspoort in zat. Nou ja, eigenlijk waar je hele hebben en houden in zat. Kom de politie achter je aan omdat je een fout had gemaakt bij de rotonde. Je had, uh, je had hem niet goed genomen. Terecht dus, dat je daarvoor werd aangehouden. Maar toen werd het alles maar erger en erger, dus omdat je die tas niet bij je had, klopt toch een beetje zo of niet? Ja, ja, ja. Dan kon ik bijna niet legitimeren. Nee, en toen? Nou, toen moesten we mijn uh, rijwijs uh, of wat dan ook even. Ik zei, nou ja, ik, ik had toevallig het uh, motor, uh, motorkentekenbewijs van mijn motor bij me. Dat, dat zat wel in de in die jas, want is een, uh, ik kan mijn motorjas aan. En dat heb ik laten zien. Ik zeg, oké, okay, kijk, hij uh, hebt mijn naam opgegeven. Ja, dat klopt, ja, dit staat op jouw naam, <laughs> maar uh, we ja. kunnen het rijbewijs niet uh, ervan vinden. Nee. En nou, ik zeg, ik zeg dat was knap. Ik zeg, uh, ik zeg, dan snap ik het niet helemaal. Ik zeg, ik, ik heb pas uh, 35 jaar mijn rijbewijs. Zo. Dus, <laughs> ik, ik, weet niet, uh, ik weet niet waar dat gebleven is dan. Ik zeg, uh, ja, we kunnen het niet vinden in de computer. Ik zeg, stok eens die, die bij jullie nog op hout, of zo. Nou ja, dat was ook wel niet Zat dus je weer brutaal te doen, Bert? De ja, tweede maar, dan, kijk, als, ja, maar kijk, als ze als, als als als zelf nou eens een keertje, als je wat uitlegt en een beetje meegaand zijn. Kijk, want het is alleen maar een dorpspolitie. Als je, als je een rijkspolitie tegenkomt, die, die, die, die kom ik regelmatig tegen, en daar praat je, en dan je ook normaal mee praten. Ja. En als er als als dingen bij zijn wat, ja, eh, waar je eigenlijk niet, niets aan kan doen. Dan wordt het ook gewoon, uh, ja. Dan wordt er gewoon rechtgepraat. En dan zeggen ze: oké, dan kunnen ze dat begrijpen. Maar hoe is het ja, dat afgelopen? Dat begrijp ik bij die man ook. Maar ja. dat, dat, dat er was geen, geen, geen doorkomen aan. Het was gewoon: je hebt dat niet bij je klaar. Uh, zo en zo is de wet. En uh, zo doen we dat. Nou ja, als je, als je zo uh, handhaven vindt, dan uh, ik geloof ik niet dat dat helemaal goed is. Maar hoe is het uiteindelijk afgelopen? Nou ik, ja, ik moest uh, brieven schrijven toen ik de boete binnen had gekregen. De boete was uh, gelukkig niet zo hoog. Dat was 95 euro, geloof ik. <laughs> en uh, die heb ik, uh, heb ik uh, geschreven hoe het in elkaar zat. Ik heb een verklaring van het uh, van bedrijf waar ik voor rijd. Want die, ja, die, die hadden dat ook uh, meegekregen. Uh, en de collega die mijn tas bij had genomen, die heeft ook een verklaring geschreven. En dat heb ik allebei opgestuurd. En toen uh, ja, werd er gesetroneerd. Oh, maar alles. Ook voor die overtreding die je eigenlijk wel maakte? Want je had wel één fout nee, nee, gemaakt, nee, toch? nee, nee, nee, nee. Die moest ik wel uh, betalen. Die, uh... En hoeveel was dat? Nou, dat was, dat, dat, dat, dat, kijk, dat is terecht. Dat, dat, uh, daar zou je mij niet over horen. Nee. Maar, kijk, maar er zijn, er zijn dingen waar je beslist niks aan, aan kan doen. En, en wat je nou zegt, uh, van vrouwen kunnen dat beter uh, handelen dan mannen. Als je, als je blik op de weg kijkt. Hè, en er gaat er een over doorgetrokken strepen heen. En de, onder afslag uh, nog verhalen. Nou, die krijgt gelijk een dikke boete. En, en dan zie je twee weken later zie je een vrouwtje. Wat ook, uh, ja, die, die, die, die wist ook de weg niet. En, en die gaat ook over een gearsteerde stuk heen. En dan is het van, uh, nou, niet meer doen, hoor, mijn vrouwtje. Kijk uit. Uh, dan denk ik, ja. Volgende keer krijgt u een boete. Ja. ja. Nou, ik ben eigenlijk ja. wel benieuwd. Want ik heb eigenlijk uh, uh, op, op Eva Hoeken, de columnist, uh, vannacht... alleen nog maar mannen over, aan de lijn gehad over boetes. Ik denk dat vrouwen gewoon nooit boetes krijgen. Nou, dat wel. Nou ja, dan mogen ze bellen. 0800 121 Dankjewel voor het bellen, Bert. Ja, oké. Okay. En een fijne ik nacht een nog. Rammen. Yes, dankjewel. En een beetje oppassen hè, op de weg en uh, met je brommen. En uh, geen boetes meer halen. Nou, nee, ik, ik rij niet meer op de brommen. Nou, we uh, nou stel ik je met de auto. Dat is makkelijk. Ja, dat is wel iets veiliger misschien. Uh, ja, om op de motor, maar dan, uh, dan gaat het allemaal. Dat is goed. Dankjewel, Bert. Fijne nacht. Hé, ja, zelfde. Groetjes. Doe. Doeg. Doeg. Bert. Ja. 0800 121 lekker bellen over boetes. En uh, uh, ehm, nacht nachtbrakers, met wie spreek ik? Met het Spuispreekje. Met wie spreek ik? Met het Spuispreekje uit Ed. Rotterdam. nacht goeie zeg. Vertel eens, wat voor boetes heb jij allemaal wel niet op je konto? <laughs> nou, ik rijd 42 jaar auto. En in die 42 jaar heb ik vijf keer een bekeuring gekregen. Waarvan uh, de laatste vijf jaar in Dordrecht. Mm -hmm. Allemaal gemeente Dordrecht. En dat zijn allemaal boetes met een paar kilometer overschrijding van de maximumsnelheid. Dus <laughs> geen hele erge dat... boetes? Nou, uh, ik heb één boete gehad een aantal jaar. Een jaar of zes, zeven geleden. Toen ik over de uh, Moerdijkbrug reed. Ja. En toen waren ze die aan het renoveren. En uh, de werkzaamheden waren vrijwillig gestopt. rond vijf uur. En wij kwamen daar met een hele groep auto's overheen. om een uur of zeven s'avonds. En uh, toen kreeg iedereen een bekeuring om ze twee, drie kilometer per uur te hardringen. Oh. Dat was toen een bekeuring van 55 euro. Zo! Ja. Maar en, er gaat toch altijd een en, soort uh, corrigerend uh, aantal kilometers van af? Ja, maar toen reed je 75 of zo. En uh, toen was de, na de correctie was het die van 70 euro. Ah, oké. Okay. 55 euro, joh. Toen zat je er net boven. Ja. Yeah? En nou, toen heeft ook in de krant gestaan dat de complete renovatie van de Boerdijkbrug... ...door de bekeuringen betaald is. Oh, dat hebben ze heel slim en, aangepakt dan eigenlijk. Ja, dat, dat hebben ze heel slim, slim aangepakt. Heel vervelend voor en, jou natuurlijk, maar... Ja, ja, nou ja, goed. En uh, in die, na die periode heb ik uh, in de gemeente Dordrecht nog twee keer een bekeuring gehad. En dat is ook een keer geweest op de land van de Verenigde Naties. Waar ik hem nu dus weer gehad heb, alleen nu op een andere plaats. En wat had je toen ja. gedaan? Ook te hard gereden weer? Ja, ook te hard gereden. Ja, maar luister, wie rijdt er nou exact 50? Niemand. Nee, en zeker niet als er een vierbaansweg weg is, nee. die uh, vrij lang en vrij groot is. Het is zo aanlokkelijk om dan even wat harder op het gaspedaal te trappen. En dat gaat ook zo snel vanzelf. Ja, nou ja, goed, uh, de plaats waar het uh, gebeurd is, dat is een tunneltje. Als daar een vrachtwagen doorheen gaat, dan haal jij hem in. Dan rijd je automatisch rij je een, paar, een paar kilometer uit. Dat is gewoon zo. En dat weten zij natuurlijk ook. Ja. En dat is lekker kassappen voor de eerderijing. Ja. Maar uh, volgens mij, die, die, want ik had het eerder deze uitzending ook al over... dat, dat boetequotum, dus wat agenten uiteindelijk moeten halen elke dag... om ergens aan te voldoen. Ja, dit, dat bestaat dit, dit, volgens dit mij niet, van... toch? Nee, maar dit zijn gewoon camera's, hè, die bestaan. Oh, die trajectcontroles. Ja, tuurlijk. Ja, nou, oh. is, nee, gewoon, gewoon camera's die, die verdekt opgestaan. Ja. Zelfs achterbosjes en dergelijke. Ergens <laughs> erg is dat. Of met allezerkuren of zo, weet je wel, dat soort dingen. Maar ja, jij gaat op die ja. laan waar je al die boetes hebt gehaald in Rotterdam natuurlijk nooit meer te hard rijden nu. Nee, in Dordrecht. Was... Of in Dordrecht, sorry. Ja, ja maar ja, je rijdt, je rijdt er ook zelf te hard. Ik kom er elke dag overheen als ik naar huis ga. En je rijdt er zelden te hard, want je weet het gewoon. Hè? En ja, waarschijnlijk deze keer, om de een of andere onduidelijke reden... heb je een paar kilometer te hard gereden. Moet je even zitten dutten. Ja, nou, dan krijg je hem op de 26e van de tweede, En dan krijg je hem op uh, eens, uh, even kijken wanneer ik hem uh, naar binnen... Oh, je hebt er voor je liggen ook? Ja, ik heb hem voor me Heel mee, goed. 6, 5 kreeg ik hem binnen. Ja. Dus na 2,5 maand ongeveer. Mm -hmm. En dan is de boete 104 euro. Zo. Ja. Veel geld. En dan de gemeten snelheid is dan 65 kilometer. na correctie 62. Maar dan heb je 12 kilometer te hard gereden. Ik heb 12 kilometer te hard gereden en dan heb je 104 euro boete. het. is gewoon belachelijk. Ja, maar, maar de Ja, gemeente, de gemeente Dordrecht is gewoon... Uh, ja, het is wel ja, absoluut. En, uh, en misschien leer je er wel weer van dan, want dat is een beetje het idee. Want die boetes zijn in 2012 echt enorm omhoog gegooid. En in 2013 is er dan 2% bijgekomen uh, tegen de inflatie. Dus uh, ja. ze zijn enorm groot geworden uh, en enorm hoog geworden, die, die, die boetes. Voor, nou ja, inderdaad, ja. te hard rijden, telefoon bellen telefoonbellen, noem maar op. Ja. En, uh, maar ja, goed. Dat vind ik logisch als je daar aanbrengt voor de weg. Ja. Maar goed. Ja, ja. Dat dus heb, heb ik vorige week nog meegemaakt. Dat, en... Uh, ik passeer een uh, parkeerplaats uh, bij een winkelcentrum in Rotterdam, mm -hmm. vorige week en zaterdag. En uh, de uitrit van de parkeerplaats, daar zie ik een autootje aankomen, daar zit mevrouw achter het stuur te bellen met twee kinderen achterin oh. en ze laat, ze laat zo de auto uh, de openbare weg rollen. Ze tikt mijn achterbumper aan oh. en, ze rijdt door, en, ze, en ze rijdt wel door. Oh, wat stom. Ja, dat is wel goed dat daar een goede boete voor wordt gegeven natuurlijk. Omdat het echt heel enorm afleidt. Maar het blijven verschrikkelijke bedragen die je ervoor moet betalen. Ja, ja, ja. Dankjewel Ed, voor het bellen. En een fijne nacht nog, hè. Yes. Jij kan ook in blijven bellen. 0800 1121. En dan nu een beetje blues, rock and roll met Little Milton. Hey, when you first put me down. I had the deepest regret. But just My baby, and that I'll never forget, but I done got over it, with no help from you, oh, and the way I see it now, baby, there ain't no big deal on you. Including me. I was so blind with love for you, baby. That I just couldn't see. But I done got over it. With no help from you. Oh, and the way you see it now, baby. There ain't no big deal on you. Deal on you, Little Milt, zo'n oude platen die veet aan. Uh, uit... BNN Radio 1. Een hele goede, geile nacht, Frank. Nachtbrakers, Frank van der Lende. Yes, het uh, gaat over boetes. En uh, ja, ik, ik, ik heb nog geen vrouw gesproken. Dus ik dacht: vrouwen krijgen geen boetes. Maar uh, niets is minder waar, hè, Marie? Ja, goeiedag. Goeiedag. Nacht. <lacht> heb jij wel zo'n een ja. boete gehad? Ik heb uh, één keer een boete gehad voor uh, geen dichterworte fietsen hebben. Ah. Voor de rest uh, niet eigenlijk. Maar nu ben je ook aan het fietsen of niet? Of aan het lopen? Of? Nee, ik ben aan het rijden. Oei, ik heb, heb je alles in ja, orde? Ja, ik heb het Z. Ja, oké. Okay. Nee, dat wilde ik even weten. Lichten doen het gordel om. Alles aan. Alles goed. Ah, dat is wel netjes. Dus, uh, ja. hoeveel, hoeveel betaalde je voor die uh, lichte boete? Oeh, geen, een, geen enkel idee eigenlijk. Het is alweer een paar jaar geleden. Dus um, ja... Ik denk iets van uh, 20, 30 euro. Ik weet ja. echt niet meer. Ja, dat valt op, die boete valt volgens mij op zich nog wel mee. Maar, ben jij, ja. uh, maar denk je dat, want dat vroeg ik me dus af, ik, omdat ik dus nog geen vrouw aan de lijn had, tot jou. Um, of denk je dat vrouwen minder boetes krijgen dan mannen? Um, Goeie vraag. Ik, ja, misschien dat ze soms ook wel goed onderuit kunnen praten, maar... Uh... Ja. Maar kan je ook sowieso boetes opleggen? Ja, natuurlijk. Het, het was ook wel een beetje gekscherend bedoeld, natuurlijk. Want ja, iedereen, ik... iedereen krijgt boetes. Maar jij hebt maar één boete gehad in je hele leven. En hoe oud ben je als ik vragen mag aan een vrouw? Um, ik ben 28 jaar. Oké, dus je kan er nog heel veel halen Dat in je nee. leven. Ik hoop het wel. <laughs> maar ik, uh, ja, de boete loop ik dan niet. Maar. maar ben je een beetje een wilde bras uh, in het verkeer? Of in, uh, of in het, want je kan bijvoorbeeld ook voor wildplassen of voor openbare dronkenschap. Uh, nou ja, er, zijn, er zijn nog honderdduizend dingen, baldadigheid, uh, verstoring van de openbare orde. Je kan er voor heel veel dingen een boete krijgen. Ja, dat klopt. Maar nee, ik ben wat betreft uh, redelijk braaf. Wat oh, een lievertje. Ja. ja. Hey, rij voorzichtig van. en zorg dat je geen, uh, dat je geen uh, boete krijgt, Marie. Komt dan goed. Heel goed. Dank voor het bellen. doeg. Zo zie je maar weer, vrouwen kunnen toch uh, terug boetes krijgen. Goeiedag, nachtbrakers, met wie spreek ik? Met mij misschien? Ja, ik denk misschien zeker met jou. <laughs> ik heet Marjan. Hey Marjan. En ik ben 69 en ik heb ook maar één boete gekregen ooit in mijn leven. Nou, weer een vrouw die maar één boete heeft gehad. Eén boete? Ja. Hoe kan dat nou? Wat heb je uh. gedaan? Nou, ik was uh, zwanger en die dacht: zou ik mijn uh, dochter krijgen? Mm -hmm. En ik ging met mijn vriendin nog eventjes uh, naar de markt om pantoffels te kopen. Op de dag ja, dat je uitgerekend zei... was? Hè? Op Want de dag dat ik uit... Nou, nee, uitgerekend niet eens precies. Maar de weeën die waren al aan de gang. En ik wilde nog pantoffels hebben. Ja, het is 50 <laughs> jaar geleden. En die gingen we op de markt halen. Ja. En uh, mijn vriendin, die Ree. En ik zat achterop, want we moesten dan een, een, ja, een, een, een, het loopt daar een beetje omhoog. Maar dat was wel een uh, straat met eenrichtingsverkeer. En prompt kwam er natuurlijk een agent en uh, die zei afstappen. En ik zei ja, maar we hebben haast, want ik moet wat eens kopen, want ik moet vandaag bevallen. En hij geloofde er geen bal. Nee, tuurlijk niet, want iemand weldenkend Mens gaat niet meer op de fiets naar de markt, terwijl nee, de nee. Nee. nee, logisch. Dus hij werd een beetje link, en ik ook, en, uh, en ja, een beetje opgewonden en weet ik het van wat. Ja, logisch natuurlijk. En ja hoor, vijf gulden boete. Vijf gulden? Hij. Ja. Dat zeg eens hoor. Ja, dat toen de tijd wel. Het, dat, ja. Dat het uh, een halfje bruine een kwartje kostte, dus ja, dan kan je nagaan, dat dus is best nog wel veel. Ja, ja. <lacht> dus dat was mijn enige boete. Ja, ja omdat er helemaal geen vrouwen belden. ik denk, ja, dat zal ik dat nog eventjes gaan vertellen. Even je, even je stem laten gelden. Ja, vind ik wel. Ja, heel goed. Maar ja. ik had er zo'n Marie voor, maar die ook een boete had gekregen. Ja, ook op de ik fiets. Weet vrouwen, ik, ik weet niet of vrouwen minder boetes krijgen nou, dan ik mannen. Denk ik, niet, ik denk, niet ik denk dat wij überhaupt een beetje ons netter gedragen. Geloof ik echt, hoor. Ja? Ja, ja. En kom je er ook sneller onderuit? Want ik heb wel eens van, als ik van vriendinnen dan verhalen hoor dat ze in de, in de trein geen kaartje hadden gekocht, dat ze dan liefkeken en een beetje hun bloesje omlaag deden. Ja, dat is heel sexistisch, Maar ja, het werkt wel nee, een je, beetje zo. Maar dat, je moet niet maar... eens je bloesje omlaag te doen. Nee, wat moet je dan nee, doen? Redelijk blijven. Ja, maar dat ben Want ik Die mannen die, die ik allemaal hoor, die zijn anders over ongelijk. En een beetje bij de hand. En een beetje zus en een beetje zo. Ja, en dan, dan botst dat natuurlijk. Ik ben een hele redelijke jongen, Marjan. Ik weet niet of je vaker naar dit programma luistert, maar dan, dan weet je dat. En... Nou, heel af en toe. Ik kom er niet onderuit, hoor, onderboetes. Nee, echt niet. Nee, ik speel gewoon open kaart. Nou ja, wat ik al vertelde in het begin van het programma... dat ja. ik een keer een kaartje was vergeten toen ik naar mijn vriendinnetje toen de ja, tijd ging. Ja, klopt, hartstikke. Ja, maar dan kijk je misschien schuldig. Nou, ik heb wel een beetje die twinkeling in mijn ogen. Dus ik denk dat ze me dan okay. niet helemaal vertrouwen. Een beetje dat ondeugende. Ja. Nee. Misschien moet je meer deemoedig zijn. Oh, ja, een beetje voorzienig. misschien? <laughs> misschien, kan misschien kan ik dat een keer proberen. Dankjewel voor het bellen, Marjo. Oké. Okay. En vaker dag. luisteren, elke, dag, elke zaterdagnacht luisteren. Ik, ik verplicht het oh, je. Ja, dat me. weet ik niet hoor. Oh. Maar misschien. Als je hey, wakker bent, luisteren. Doeg, dag. doeg. 0801121, Wat was uh, jouw laatste boete? Of, of heb je überhaupt wel eens een keer een boete gehad? 0801121. Ik, uh, ik heb een collega die heet Koen Zwijnenberg. En die vertelde het verhaal dat hij dus nooit parkeerkaartjes koopt. Hij koopt dus gewoon nooit. Dat weigert hij. En hier hoor je zijn verhaal over parkeren en boetes. Nou, het, het, um, het, is, het zijn met name de boetes die ik heb opgelopen in Hilversum. Wat ik namelijk uh, nooit doe, maar dan ook echt nooit doe als ik ergens parkeer is uh, betalen. Omdat, uh, omdat ik altijd denk ja. Volgens mij haal ik het er net uit, uh, uh, zo vaak word je nou ook weer niet gecontroleerd. Dus ik loop meestal gewoon het risico en dan denk ik, nou ja, dat betaal ik gewoon niet. En dan uh, valt het mee. En eens in de zoveel tijd heb je dan een bon. Maar ja, dan heb je ook weer zoveel keer gratis kunnen parkeren... dat je dan die bon er weer uithaalt. Get away, get away. Een bon is uh, 56 euro. En op zich ging ik lekker... Ik uh, bedoel, kijk, in parkeergarages kun je er niet omheen, want in parkeergarages moet je nou eenmaal gewoon betalen, dus uh, dat doe ik ook. Maar uh, ik ging op zich met, met uh, en, en zeker als het regent, weet je wel, dan denk ik ook van ja, als het regent, dan komen ze al helemaal niet controleren. We kennen allemaal die, die parkeerwachters, die zitten dan liever binnen in de kantine nog een kopje koffie te doen, denk ik dan. Uh, maar er zitten een hoop ijverige bij, met name in Hilversum ben ik achtergekomen, want ik, uh, ik heb dan steeds op diezelfde plek geparkeerd. En uh, eigenlijk was uh, daar, daar liep ik dus al twee bekeuringen op, dus dat was al 112 euro. Toen dacht ik, nou, ik moet toch maar betalen. Maar het vervelende daar was, er was wel een parkeerautomaat... maar die accepteerde alleen maar kleingeld. En ik heb dan wel, weet je, ik heb dan in mijn auto... ligt dan wel uh, 250 of 3 of euro, maar niet voor 4 uh, uh, uur aan parkeergeld. Dus ja, dan uh, koop ik een kaartje van, van, van het geld, wat ik dan nog in mijn zak kan vinden. Dat leg ik dan uh, uh, in mijn auto neer. Maar ja, dat, dat was dan weer te weinig. En dan was er weer die ijverige parkeerwachter langs geweest, dat ik weer boete. Hey day, hey day, hey day. Ja, nee, ik werd er op een gegeven moment gek van omdat, uh, en ze hadden ook nog eens mijn wieldoppen van mijn auto gejat. En uh, ik heb uh, een beetje een, uh, een haatverhouding inmiddels met, uh, met Hilversum als het gaat om parkeren. Als ik nu al, uh, kijk nu, nu ik met deze uh, kennis, met de kennis van nu, <laughs> weet ik dat ik uh, beter parkeerkaartjes had kunnen kopen, ja. Ik heb de gemeente Hilversum, is uh, ik denk dat ik uh, gauw 400 euro... Uh, heb betaald de afgelopen maanden, ja. Ik ben een, wat dat betreft een beetje gefrustreerd. Maar aan de andere kant, kijk, als je niet betaalt... dan kun je een boete riskeren. Day, day, day. Het verhaal van Koen Zwijnenberg. En uh, ja, ik hoor dat er een, een spookrijder is. Goedenacht, ja, ABB. Ja. Dat klopt, rijdt u op de A50 van Os naar Eindhoven. Dan komt u tussen Sint oederrode en Son en Breugel een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen... Ik herhaal, rijdt u op de A50 van Os naar Eindhoven. Dan komt u tussen Sint Oederode en Zon en Breugel een spookrijder tegemoet. Einde bericht. Pas op, hè? pas op als je op de weg zit. Niet opeens heel hard gaan rijden of uh, allemaal rare dingen gaan doen. En helemaal geen boetes inhalen nu met die uh, spookrijder. 0800 Dan kun je op inbellen uh, wat uh, jouw laatste boete is geweest. Cor, goeienacht. Dag, goeiedag. Goeiedag. Goeiedag. Ben jij nou, een beetje van de ding. boetes? Nou, ik, uh, ik heb uh, pas uh, heb ik nog een boete gehad in Noordwijk. Voor wat? Nou, ik, uh, dat zou ik je vertellen. Uh, ik rijd ook een touringcar. Ja. En, uh, je bent de chauffeur van een touringcar? Uh, nou, ik rijd af en toe met een touringcar. Oké. Okay. En uh, is het zo dat ik moest uh, een heel gezelschap ophalen? En die moest ik bij een, uh, ja, een soort camping daar in de buurt ophalen. Die heb ik dus in Noordwijk afgeleverd, want daar heb je nogal wat kroegen. En uh, ik zou ze ook weer op gaan halen. Dus ja. ik heb die jongens daar neergezet. Ik zei, jongens, ik kom jullie uh, straks, uh, ik zeg, om een uur of één of twee, ik weet het niet meer precies, kom ik jullie ophalen weer. hier? Nou, dat was goed. Nou, en ik kom daar om een uur of twee, kom ik daar op die boulevard. Wat is mijn uh, verbazing? De helft van de boulevard staat vol met taxi's aan één kant. Dus. Uh, ik kon er niet zomaar langs rijden. Nee. Dus ik heb mijn bus heb ik daarachter geparkeerd. En ik ben naar de... Je moet rekenen, er zit een... Eenmaal aan het eind van die boulevard zit een slinger. En uh, ik had uh, de jongens afgezet daar in die slinger. En daar stonden de jongens ook keurig verwachten. Want dat had je zo afgesproken zei, mannen, met ze. Ja, ik zeg mannen, ik zeg uh, je moet helemaal achteraan uh, moet je zijn. Want ik kan niet komen met die bus. En uh, ik mag hier niet stoppen. Nou, dat is oké. Okay. Jongens allemaal meelopen, we zitten in de bus. Nou, allemaal, ja, allemaal zijn ze daar. En ik rijd dus met de bus langs die hele rij met taxis. En uh, ik kom door die slinger heen. Zeg ineens die gasten, we missen er nog een. Ik zeg ja jongens, uh, ik kan niet meer stoppen. Ik zeg want dat, uh, dat mag je niet. Nee. En op hetzelfde moment staat die jongen voor mijn bus... met een grote pul bier. <lacht> en ja, ik, ik kon niet anders gaan stoppen. Anders zijn we hem onver. Nou, ja, dus ik doe die deur open en hij stapt naar binnen en ik kijk en gelijk staat een agent staat te schrijven. Oh. Dus ik, ik rijd een stukje langzaam door en ik doe mijn raampje open. Ik zeg, uh, ga je lekker? Ja, nou Nou, ja. hij gaf ineens antwoord. Nee. En het, uh, het, uh, ik kreeg hem thuis gestuurd en het was 80 euro. Oh, je, je. Maar moet jij, kan jij hem nou dan niet uh, verhalen op die jongens? Want jij moest stoppen omdat die dronken jongen met zijn bierpul vergeten was naar de bus te komen. Ja. Dan moet je nagaan, dan, dan sta je dus als chauffeur tegen uh, 25 jongens. Ja. Zeggen, die allemaal de hele avond, uh, want dat is daar een, een, een, een, een, ja, dat zijn allemaal cafés met, met... Nou, er wordt vreselijk gedronken en dat gaat allemaal tegelijk uit. Dus dat is een, een, een, een zootje daar. Ik had het echt nog nooit meegemaakt, maar ik vond dat zo ontzettend onredelijk. Een klote boete zeg. Ik, ja. ik, ik denk, ja, dit is toch wel een naadje. Ja. Ja. Ja, sorry. Ja, nou, dat was hem dan eigenlijk. Ja, maar ik, ik, ik, ik hoop dat het, uh, dat het niet meer voorkomt. En dat je gewoon weer... Uh, want, want je rijdt vaker op touringcars, of niet? Want je wel... Ja, ja, ja. Ik ben, uh, vanavond ben ik nog naar uh, de toppers geweest. Als en bezoeker? Ook... Nee, nee, nee, nee, nee. Ook weer om mensen op te halen. Oh, gelukkig. Maar daar is het ook een zootje om, om, om, ja, om mensen in te nemen. En waar mensen staan. En, uh, nou, het lijkt me of zo'n hele politiemacht... Uh, ...daar neergezet hebben om, uh, om, om het verkeer in goede banen te leiden. Want dat is dan daar één zo ziek. Maar geen boete gehaald, toch, vandaag? Nee, nee, nee. nee. Ik heb wel uh, twee agenten aan mijn deur gehad. Ook nog? Van, uh, Hallo, niet stoppen hier, doorrijden. Ja. Maar ze en, uh, waarschuwen je ja, in ieder geval nog. Nou ja, dan, dan rij je maar nog weer een rondje en nog maar een rondje. <laughs> ja. En uiteindelijk had je ook wel klanten in je taxi en uh, een goede Ja, dag. uiteindelijk uh, zag ik ze lopen, want ik dacht van... Uh, ...nou, ik ken jullie uh, straks uh, goed uh, herkennen, want ze waren... Allemaal gekleed als, als, als Arabisch. Ik zat met scheik, ze in de trein. En, uh, het was verschrikkelijk. Maar uh, wist ik veel dat er dus uh, 30.000 man uh, verkleed was, als <laughs> jij? <jeik>, dus uh, <laughs> daar had ik er nog niks aan. Oh, goed verhaal, dankjewel voor het bellen, hoor. Oké. Okay. Fijne Doeg. nacht. Doeg. <laughs> leuk, ik vind die verhalen over boetes echt heel leuk. Nog even eentje. José, goeiedag. Hallo, Hallo, Hallo, Goedenacht. Ik ben José, klopt ja, dat? Ja, nee, ja, ik riep José goeienacht. Ach, oh, en als jij José heet. Ja, heeft en, de, de, radio, de telefoon stort een beetje. Hallo, ah, okay. goedavond. Hoi, je spreekt met Frank van BNN Radio 1. Hoi. Ja, dag Frank. Ik heb uh, in mijn leven ook al de nodige boetes gehad. En ik vertelde net. Uh, ja, maar wat voor boetes, boetes dan? Nou, van alles en nog wat. Maar je kunt ook stellen: van... De, er zijn boetes die je nooit vergeet. En dat is de boete geweest op de eerste ochtend. Dat de veiligheidsriemen verplicht waren, was ik net een paar honderd meter van huis en werd ik aangehouden. En ja hoor, was raakt, het was nog 40 gulden, Dat was toen best duur. Maar ja, ik had ook geen papieren bij me, want ik ging zwemmen, dus die had ik ook niet bij me. Maar die mocht ik later op het bureau komen laten zien. Dus oh, dat is wel weer aardig. sympathiek. Maar hoe lang is dat geleden? dat, je, dat... dat is, Nou, dat is in de jaren tachtig geweest, denk ik. Uh... Ik denk al zeventig. Toen werd de autogordel pas verplicht? Ja, toen had je ook nog van die gordels die je niet om je schouders deed... maar gewoon op je, om je middel deed. Om je schoot zo, ja. Ja, ja. ja je was ook nog... Als, als ik dat snel gedaan had, maar zo bij de hand was ik toen nog niet... dan hadden ze dat ook nog niet eens gezien. Je nee, want je gewoon... ziet dat natuurlijk veel minder vanuit buiten ja. de auto. Want nu heb je hem zo nou, over je schouder en je, over je borstbeen. Ja. Maar dan... Nu, ja. nu zien ze het, maar toen zagen ze het niet. Het was gewoon, ja, het was de eerste ochtend. Dus ze hielden gewoon ook willekeurig maar mensen aan. Ja. En hoeveel maar was het, goed, zei je? Dat, dat vergeet je dan nooit hoor. Hoeveel gulden was het? 40 gulden. Dat is uh, ja, omgerekend nu 40 euro, maar ja, het is toch ook geen kattenpis. Nee, ik denk dat je nu ik denk dat je voor een autogordel echt nog veel meer kwijt bent. tegenwoordig. Ja, nu, nu, nu want die, die boetes tegenwoordig die zijn van godlos. Ja. Ah, ja, ja. ja, maar blijkbaar moet dat al voordat het werkt of zo, denk ik. Ja, maar weet je, van de week was zo'n meisje dat is wat anders dan een paar bloemetjes plukken. Als je dan 130 euro boete krijgt. Ja, bizar, ik weet niet of je dat meegekregen hebt. Nee, nee, even vertel. Nou, er was een gezinnetje dat liep in het park. En een klein kindje van een jaar of vijf... die plukte een bosje narsissen. En die kreeg van zo'n stadswacht een boete van 130 euro. Zo! Daar moeten ze familie de hele week van eten. Ja, dat is uh, ja. heel veel geld voor een paar onschuldige bloemtjes. Maar er was nog dat meer in het nieuws, ook... hè? Want hè? er was ook dus een man uh, deze week in Den Haag... die had nog 16,4 miljoen euro openstaan aan boetes. Ja. 16,4 ah. miljoen! Nou, dan ga je toch lekker zitten. Nou ja, het was dus uh, of dat betalen of een jaar 365 dagen zitten. Zitten, ja. Nou, ik denk dat hij lekker gaat zitten, want 16,4 ja. miljoen heeft niemand. Ja, dat had wel iets met vastgoedfraude uh, te maken en dergelijke. Ja, dus. <laughs> anders kom je niet aan zo'n ja, groot bedrag. dat krijgen wij nooit bij elkaar nou, Nee, ik, ik kan hier denk ik nog honderden uren radio maken. Ja. Maar 16,4 miljoen krijg ik, nooit, uh, krijg ik er nooit voor hoor. Nou, het is wel zo dat ik me voorgenomen heb dat ik bij de eerstvolgende volgende grote boete dat ik gewoon ga zitten. Ik ben 65 plus. Nou! Ja, Dan dus zit je in de gevangenis. Wil je in de gevangenis zitten? Je wordt niet naar de gevangenis, je blijft gewoon op het kantoor zitten. Of je komt je helemaal niet halen, joh. Ik wil het gewoon al eens een keer proberen. Ik ook, ik ben ook wel nieuwsgierig. Ik ga ook een ja, keer. Want uh, ik heb nu recentelijk weer een boete voor, voor te hard rijden. 48 euro is helemaal niet zoveel. Maar waar loop je hem op? Op zanden. Dan heb je zo'n weg. Dan mag je 60 kilometer rijden. 50 kilometer rijden. 30 kilometer, 100 meter, weer 60 kilometer. Uh -huh. Dus ik had uh, iets uh, op een plaats van 60 had ik 63 of 64. Iets, zoiets, want ze stellen het altijd op. Ja, ja, ze halen nog 4, 5 bij. kilometer nou, eraf of zo. Ja, nou ja, eigenlijk is 48 euro helemaal niet zo idioot. Want als je 10 minuten later dat parkeren, ben je 58 kwijt. Maar ja, ik ben al lang blij dat maar 58 is. Ja, ja. Maar ja, ik heb nog wel eens een hele leuke gehad. Nog eentje dan, hè? De laatste ja. dit wel, José. Ik, uh... ik, ja? ik was naar Parijs geweest en ik kwam terug. Dus ik had het gas erop. En uh, <laughs> lekker, hè? toch een buitenland. Ja, ja. En ik kom bij de tolpoort aan. En ik had de meest linkse, want ik voelde, voelde toch wel iets... dat ik iets te hard reed. En de Nederlands nummerbord. En ik word aangehouden, moest meekomen. Helemaal oversteken naar, de, naar het kantoor toe. En uh, ja, betalen. Ik zeg, ja, ik ben naar Parijs geweest. Dat was niet helemaal waar. Ik was voor de zaak geweest. Ik ben daar wezen winkelen. Had ik ook gedaan, hoor. Ik zeg, dus ik heb geen geld meer. Ik moest 900 franken betalen. Dat is ongeveer een kleine 300 euro. Dat is veel geld. Maar dan heb je ook veel ja. te hard gereden. Ja, 180 of zo. Goed. En uh, ja, dat is één. Dat is... In, in Duitsland mag je het. In Frankrijk mag je maar 130 met echt worden? Ja. Maar in ieder geval, die man zegt, betaal ik. Ja, dat geld heb ik niet. Hij zegt, ja, maar dan uh, moet, moet je een auto in beslag nemen. Want ik had van Hollands geld. Maar ik denk, ja, ik zeg dat kan wel de karte bleu, de creditkaart. Nou, dat kon ook niet. En ik zeg, nou ja, dat maar de auto. Ik denk, is ja, maar dat kan toch duur? niet? Dan zit je aan zo'n tolweg op een, een klant. Ja, joh, maar ik had een paar honderd schulden in mijn portemonnee. Ik zeg, maar ik heb een leaseauto. Oh, oh. Nou, dat begrepen ze heel benieuwd. Dus dat wat onder elkaar praten, wat ze daar mee aan moesten en zo. Nou ja, na rij beraad uh, wisten ze toch niet zo goed wat ze ermee aan moesten. En uh, ik mocht vertrekken. Oh, slim. Dus, masseltje, mazzeltje. Ja, ik had ook nog betaalseks bij me, maar ik denk... Ik, heel goed, een ik, ik, beetje ik, bluffen. Ja, dus ik... Uh, en inderdaad, ik denk ook als ik een man was geweest... dat ik er misschien niet meer weg was gekomen. Nee, ik denk dat je dat vrouwen toch wel een uh, beetje voor... Maar dat, dat, dat, dat, wat, dat moet ik eerlijk toegeven... Uh, uh, ik ben ook altijd wel poeslief als ik aangehouden word, want dan is het zover. En dan ben ik altijd super beleefd. Ja. En dan zeg ik, oh, een beetje van, oh ja, dom hè. Dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Oh god, heb ik dat niet, heb ik dat niet gezien. En dan ben ik toch wel heel vaak mee weggekomen in mijn heel leven, zo. hoor. José, dankjewel voor je verhalen. Okay. Leuke verhalen. Succes nog vanavond. Dankjewel en een fijne nacht ook jij. Zelfde. Doei. 0800 -1 -1 -1. kom maar door hoor, ben jij de laatste beller? Want ik ga nu even een sigaretje roken, dat doe ik altijd, de rookpauze. Even op het rookterras van Radio 1, maar daarna kan je gewoon bellen hoor. 0800 -1 -1 Wat een goede plaat, zeg. My Baby Gotta Have It. Dat is een, een Nederlands beentje. Moet je er toch altijd eventjes bij zeggen dan. Het is toch wel leuk om, uh, om dat erbij te zeggen. Cato heet de zangeres en wat kan ze zingen? En uh, wat kan die band spelen? My Baby. En uh, tijdens die goede plaat, die lekker een beetje bluesy zo voor midden in de nacht ben ik naar het rookterras gelopen. Dat doe ik elke week. De rookpauze. Want uh, ja, je bent dan aan het werk de hele nacht hier bij Radio 1... en het is dat fijn om even een sigaretje te roken. Het is mijn laatste van mijn pakje en het is maar goed ook... want uh, ik zat uh, begin van de week bij de dokter omdat ik een keer ontsteking heb. En dat is één van de slechtste dingen natuurlijk die er bestaat, uh, is roken. Maar ja, ik kan het niet laten. Mm. En tijdens die rookpauze dan, uh, dan praat ik eventjes over de uitzendingen en over het onderwerp... En dat doe ik nooit alleen, want ja, in jezelf praten dat is ook maar zoiets... Dus dan neem ik altijd iemand mee die ook bij Radio 1 aan het werk is. En meestal is dat mijn regisseur. En dit keer is dat Daan. Daan, goeienacht. Goeienacht, Frank. Wat heb je kleine oogjes? Ik ben moe. Ik uh, kan veel te laat mijn bed uit. Ik ben even gaan slapen. Maar ja, dat breekt je echt altijd op, hè? Dat het veel te kort slapen. Ja, je had je zelfs verslapen. Je was tien minuutjes te laat voor de uitzending. Ja, ik heb uh, de eerste vijf minuten van de uitzending heb ik in de auto gehoord. Hoe vond je ze? Ja, leuk. Vierig is het anders om het in de auto te horen. Uh, maar dat betekende dus dat je echt moest racen naar de Radio 1 studio. En want, want waar woon je ook alweer? Ik woon in Veendal en dat is 40 minuten ongeveer. En, en hoe uh, lang heb je erover gedaan dit keer? 27. Wauw, dus je hebt heel hard gereden. Heb je nog een boete op gedaan, denk je? Uh, ja, ik let heel goed op. En, uh, ik rijd dan naar de, over de A30... en daar staan ze overdag heel veel, maar s'nachts helemaal niet. Dus dat is echt relaxed. Nou, uh, A1 moet je wat meer oppassen. En als je hier in Hilversum komt, ja, dan, dan heb je die weg... Vanuit, vanaf de snelweg naar het Mediapark. Nou, daar staan om de 10 meters staan flitsen. Dus daar moet je echt heel erg op letten. Ik ben daar wel eens geflitst, bij, denk ik me nu. Midden in de nacht ook. Uh, ik weet nog wel, de eerste keer dat ik naar Radio 1 moest... ben ik ook geflitst. Ja, omdat ja, ik ging er niet vanuit dat het zo erg was. En hoe hoog was die boete? Ja, dat viel volgens mij wel mee. Ja, nou, het was nog wel te hoog, want het was wel boven de 100 euro. Dat is 130 of zo, 140. Maar dat heb je al snel, als je maar 50 mag. Hmm. En, uh, dan zijn die boetes een stuk, uh, stuk hoger meteen. Zit jij veel op de weg met de auto? Maar vroeger wel. Vroeger werkte ik een paar dorpen verder. En dan ging ik elke dag met de auto. En gek genoeg had ik nooit bekeuringen als ik naar mijn werk ging. Maar wel altijd gewoon als ik, uh, ja, uh, als ik met vrienden wat ging drinken of zo, s'avonds. Ja... Bleef het bleven maar komen, die bekeuringen. Maar waren dat dan ook weer van die hoge boetes... dat je echt honderden euro's moest betalen? Of waren het ook kleine overtreinertjes van vijf kilometer per uur, acht kilometer per uur? Nou, wel eens echt hoge. Ik weet nog wel een keer dat... En, ik heb altijd wel, als ik een boete heb, dan denk ik terug van... voelde ik toen dat ik hard reed of zo. En ik kreeg ooit een boete en die was 400 euro. En dan krijg je zo'n brief van of officier van justitie of 400 euro betalen. Maar ja, officieel van justitie ben je rijwijs kwijt. Dus ik denk ja, dan moet ik het betalen. Ja. En toen zat ik terug te denken. En ik, ik las van, ja, uh, er stond van... Uh, uh, 30 kilometer, of nee, 50 kilometer te hard of zo. Net geen rijwijs uh, stopteken genegeerd. En toen dacht ik terug van... Ik heb helemaal niks gemerkt. En was het een 80-weg, helemaal leeg, waar je dan 120 g Ja, het was niet eens spannend. Dus dan denk je van, ja, dan krijg je ook niet echt waar voor je geld. Maar had je ook een, st een stopteken genegeerd? Ja, dat stond in de brief, maar... Ja, ik heb vrienden opgeweld die bij me in de auto zagen, maar we hebben helemaal niks gemerkt. Dus ja, dat maakt het wel grappig, maar het is wel jammer dat je dan niet op dat moment daarvan kan het genieten. Dat gevoel hebt ja, gehad, ja, dat je een beetje dat achtervolging ja. zo uit de Amerikaanse ja. films. Ja, als je, als je op de snelweg rijdt en, en je mag 130 en je rijdt 150 of zo, nou, dan voel je echt, al die auto's haal je in, dan voel je echt dat je hard rijdt. Als je dan een bekeuring hebt, dan denk je van ja, maar was ja, het wel reed, waard? Ja, ik reed ook hard, dus <laughs> ja, maar ja, dit was zo lullig. Dus je merkt het niet, je had er geen voordeel aan. En heb je wel eens een hele stomme boete gehad? Want dit zijn allemaal terechte boetes. je hebt gewoon te hard gereden. Maar ben je wel eens bijvoorbeeld een verkeerd straatje ingefietst... waar je dan niet mocht fietsen? Of? Nou, ik de laatste keer... en gelukkig heb ik die boete nog steeds niet binnen. Maar ja, nu ik erover heb, zal ik hem morgen wel binnenkrijgen. Ze luisteren mee, hè? Ja, Iedereen ja, luistert mee wel, naar Radio 1. Nou, ik reed... Ik reed uh, uh, een, een kruispunt over. En dat zijn van die kruispunten waar je dan de stoplicht een beetje uit je hoofd kent. Van, dan weet je of oh, dan als ik hier fiets, dan springt hij op groen. Maar hij sprong niet op groen, maar die van de voetganger sprong wel op groen. Dus ik denk van ja, voetgangers, dan fiets ik. Het is ja. dus de agent, houdt me aan. Oh. Ja, meneer. Uh... Wij zagen het wel, u de roods. Ik zei, ja, maar die van de voetgangers was, uh, was op groen. Hij zei, ja, maar je bent een fietser. Zeg, heeft ja, u een goed punt? Ik zeg, ja, ja, daar heeft u een goed punt. Maar, toen <laughs> dacht ik, nu moet ik snel wat verzinnen. Dus toen was mijn smoes van, ja... Om energie te besparen heb ik niet op een knopje gedrukt. En ben ik... Uh, over Jeetje, wat een slappe smoes. Nou, dat zei die agenda's ook. <lacht> en toen uh, keek hij naar mijn fiets en zei... Ja, volgens mij heb je ook geen achterlicht. Dus uh, we gaan het op je licht houden. En uh, goed geprobeerd, maar voor licht krijg je een bekeuring. En dan uh, dat uh, rood, dat, uh, laat maar zitten dan. Want dat is wel heel hoog. Ah, dat is wel weer lief van hem. Dat ja. hij het een beetje door de vingers heeft gezien. Ja, inderdaad. Maar ja, uh, ik zei het al. Ik heb hem nog niet binnen, dus... De uh... hij heeft hem helemaal door de vingers gezien. Dat zou heel mooi zijn. Ik heb mijn cool. sigaretje alweer op, Daan. Ja, laten we weer naar binnen gaan. Ja, het is wel koud ook, hè? Ja, we staan bij, ja je moet het een beetje beschrijven. We staan bij een heater... En de linkerkant van mijn gezicht begint wel heel warm te worden. Ja, we staan op het, uh, op het troosteloze rookterras van Radio 1. Maar het is wel lekker om even buiten te zijn. Even een frisse neus te halen. Maar ja, die uh, sigaret is op, dus dan gaan we weer naar binnen. En jij kan inbellen. Ben jij de laatste beller in nachtbrakers 0801121 uh, over boetes. Wat voor boetes heb jij gehad? Laat het me weten. 0800 -1 -1 -1. En dan uh, terwijl ik door het NOS-gebouw weer drie trappen omhoog klim... weer door allemaal kleine deurtjes ga, hoor jij Stonecake met Tuesday...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 You're mine and self-taught Die heel goed op een uh, Beatles album had kunnen staan. Stonecake Tuesday afternoon. Nachtbrakers. Nachtbrakers. Frank van der Lende. BNN. Radio 1. Yes. Goedemiddag, de luisteraar. En het gaat over boetes. Henk, goeienacht. Henk? Ja, hallo. Hoi. Je hebt uh, ook, uh, ook wel eens een boete gehad, neem ik aan, of niet? Ja. Ik zelf wel, maar ik ben uh, naar aanleiding dat mijn zoon is overkomen vorige week in Leeuwarden. Wat is er gebeurd? Nou, hij uh, stond een aantal meters buiten het terras en hij had een, uh, een glas bier uh, in zijn hand. Ja. Met inhoud. En toen kwamen er twee agenten aan. Mm -hmm. En die vroegen aan hem van, uh, zou je dat bierglas terug willen brengen, de kroeg in? Ja. Ja, nou, en op uh, weg uh, terug naar de kroeg. Toen dacht hij van, nou, ik neem nog even een slokje. Ja. ja, en dat had hij eigenlijk niet moeten doen. Want ze werden toen op een gegeven moment ontzettend kwaad. De agent sloeg het bierglas uit zijn handen. Toen waarop hij zei van, ja, is dat nou echt zo nodig? Ja, ja toen zei ze: dat is drinken op een openbare weg. Nou ja toen werd hij ook een beetje vervolg over. Het was toch direct van ja, wat is je ID-kaart? ID-kaart ingeleverd. En op een gegeven moment na drie keer vragen wat zijn naam en adres was, hadden ze het nog niet verstaan. Dat het, ja, was het hun zijn Friese en wij komen uit het midden van het land. Ja. Toen val ik niet zo ver. Uh, we wonen niet zo ver van af. Oh. Waar, je, waar je collega vandaan uh, komt. Ja, uh, en dan konden ze het niet verstaan. En toen zei hij op een gegeven moment bij de vierde keer zal ik het voor je spellen. Uh, dat had hij helemaal niet moeten zeggen. Want nou, dat ze is niet van hè. In de boeien he? geslagen. Oh, echt? Ja. In de boeien? In de boeien geslagen. Oh, ja. Hij is uh, toen uh, vervoerd uh, naar het politiebureau. Hij heeft een paar uur vastgezeten. En kreeg een uh, tweede bond eroverheen. Dus hij had de eerste drinken op een openbare weg. Dat denkt van oké, okay, die, die, die, die regels die zijn er in Leeuwarden. Dat je niet buiten het terras. Dus ja, die, die overtreding heeft hij gewoon gemaakt. Ja, nou ja, dat... De tweede is voor uh, verstoren van de openbare orde. En voor uh, dronkenschap. Ah, en hoeveel was hij kwijt? Ja, dat weten we nog niet. Oh, want je hebt... Want maar, de, maar de code hebben we bekeken, maar die tweede die kan het tegen de 400 euro worden. En die eerste, weet je daar iets van? Die eerste, ja, dat zou ook iets van 70, 80 euro zijn. Dus hij kan gewoon op 500 euro uitkomen, doordat hij een biertje dronk buiten het uh, terrasgebied? Ja, en door een beetje bij de hand te antwoorden, waar je dan ook niet moet geven. Ja, zo is hij in feite meegenomen. Maar dat is vorige week gebeurd en wanneer hoort hij het dan? Vorige week in Leeuwarden, ja. ja. Want hij was er samen met mijn andere zoon en uh, ja mijn neef. Mijn neef die woont in Leeuwarden. Ja, hij was er om een koelkastje te halen om aanstaande uh, zomer uh, met een kameraad op vakantie te gaan. Nou, dat gaat misschien niet meer door nu. Het was een gezellige avond. Het was heel gezellig tot dat moment, totdat ja. hij die agenten tegenkwam. Maar weet je wanneer hij het, het gaat horen? Nee, dat weten we niet. Want ik heb ook geprobeerd, ik denk van ik heb het verhaal van hem gehoord. Ja, weet hoe die jongens zijn. Die hebben alles uh, een tunnelvisie en die vertellen het gewoon in één richting. Dus ik heb van de week heb ik uh, drie of vier keer dat 0900-nummer gebeld. En wat zeiden die dan? Ja. Nou, dan, uh, ze hebben geprobeerd om de verbadisant, zo noemen ze dat dan, uh, om die te pakken te krijgen. En uh, je belooft dat ik teruggebeld zou worden, maar ik zit er nog steeds op te wachten. Uh, nou ja, als je meer weet mag je altijd inbellen hè Henk, dat weet je. Ja, ik weet ook niet op een gegeven moment, ik ben hier naar het plaatselijke politieproping ook nog geweest in Ede en dat ze op een gegeven moment zei van ja, die vinden het zelfs eigenlijk ook onbegrijpelijk, maar ze kunnen in feite niets doen. Ja, en wij, en wij zitten ook te wachten van, ja, wat moeten we doen? En ik denk dat dit, dit gewoon het, een, wel eens niet een spelletje ja. wordt. En dan winnen zij ook? En he? het woord van de politie wordt geloofd. Ja, ja. Maar het staat wel, zeg maar, in de plaatselijke krant. Het heeft op Friesland gestaan. Over, ja. uh... Ik ga voor je duimen, Henk, en ook voor je zoon. Ja, inderdaad. Nou, dat steunt al, zeg maar. En ik ga gelukkig nu mijn verhaal een keer kwijt op een... Uh, op de nationale op zender. zender. Bonnen hebben we in feite nooit. En ik heb altijd gezegd, eerlijkheid duurt het langs. Maar als, het, als dit zo gebeurt, zeg maar, door, uh, ja, door onze uh, ja, van de mensen waar je in feite op moet zouden kunnen vertrouwen, als dat dan niet kan. Kijk, en ik vind het heel erg als er, zeg maar, rijden wel eens van... ...dat politieagenten worden aangevallen door een groep... Ja, mensen. absoluut, dat Mag moet Als ze zo optreden, dat ja. denk ik, van, van de helft van de gevallen... ...hadden ze met tactische optreden, zouden ze het misschien kunnen voorkomen. Succes, Henk. Ik ga je heel veel succes wensen en, uh, en een fijne nacht nog. Ik uh, ga nog eventjes naar uh, de LP-plaat die ik elke week heb. Dat is, uh, ik zet drie platenhoesen op mijn, uh, op mijn uh, Facebook. Dat is facebook.com/slash Gewoon even in het zoekscherm BNN zoeken. En dan kan je stemmen. En deze keer ging het tussen de Strokes, tussen de Libertines en tussen de Kings of Leon. En dan wel tussen het eerste. Tussen echt het allereerste album van de Kings of Leon. Dat is uh, Youth and Young Manhood. En daar is deze prachtige bluesplaat van. Dit is Dusty van de Kings of Leon. Dusty in your eyes, dirty from chains. Lips of your kisses, I stick in like tain Walk you at sunrise, cold as a grave. I cut you some flowers Now don't be afraid Now don't be afraid I'm looking for something Just sing in my teeth Without any crying But I can't find no place or nothing Where thrills are cheap Love is divine. Home by the river, tall grassy field, under oh, willow, Well for to kneel. Dusty, oh, dusty, this is your night. Your so pretty all laced in white all laced up in white i'm looking for something to sing in my jeep without any crying but i can't find no place or nothing Volgende week uh, kan jij de keuze bepalen. Hè? Ik uh, zet uh, nou, eind deze week weer drie platen erop. En dan uh, kan je kiezen op mijn Facebook nachtbrakers BNN. Um, je hoorde Kings of met Dusty. Zometeen meteen uh, Liekeveld met goedemorgen, start. Goedemorgen Frank. Goedemorgen. Dat gaat van goede nacht naar morgen altijd. Um, wat ga je doen? Uh, nou, ik kan nu niet meer vertellen over mijn boet. vind ik wel jammer. Maar uh, ik denk jou alvast even na over wat jij belangrijker vindt. Schoonheid of intelligentie? Bij u.